TÜR Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De dollar en de euro zijn evenveel waard. De euro was de afgelopen 20 jaar meer waard dan de Amerikaanse munt. Maar is de laatste weken hard gedaald. En dat betekent dat een vakantie naar Amerika een stuk duurder is, zegt verslaggever Nick Wouters. Als je nu deze zomer naar Amerika een rondreis gaat maken, dan ben je 15% duurder uit dan een jaar geleden. Dus dat is echt een nadeel. Amerikanen, andersom, die lachen zich rot. Want die kunnen veel meer kopen dan een jaar. Geleden, 15 meer. Dus want zoveel is uh, die waarde uh, veranderd het afgelopen jaar. En ook wordt bijvoorbeeld de olie voor ons in Europa wat duurder. En dat ga je waarschijnlijk binnenkort merken aan de pomp. Een opvanglocatie in Hengelo in Overijssel... heeft een bus met 30 asielzoekers teruggestuurd naar Ter Apel. Volgens de gemeente zijn alleenstaande mannen niet meer welkom in de opvang... en moesten de asielzoekers daarom weer instappen. De 30 mannen hebben uiteindelijk in een recreatiezaal in Ter Apel geslapen. Het is niet duidelijk... Hoe hoe lang ze daar nog moeten blijven. Twee Feyenoord supporters moeten van de rechter als straf naar het Holocaust-monument in Amsterdam. De mannen maakten vorig jaar in Rotterdam een antisemitische muurschildering van Steven Berghuis in een concentratiekamp pak. Ze schreven erbij dat Joden altijd weglopen. De voetballer had toen net bekendgemaakt van Feyenoord naar Ajax over te stappen. De tiende etappe van de Tour de France lag vanmiddag eventjes stil. De weg was geblokkeerd door demonstranten die op de grond zaten en roze rookbommen afstaken. Die demonstratie mag natuurlijk niet in beeld komen, dat willen ze niet. We kijken gewoon naar de vallei van de Arve. De Arve is een rivier, daar is de vallei naar doen. 108 kilometer lang, grotendeels door de autostaf. Wow. Ja, na een paar minuten zijn de demonstranten van de weg gehaald... en konden wielrenners weer op de fiets stappen. Het weer lekker zonnig en een warm dagje vandaag. Vanavond wel wat meer bewolking met maximaal 17 graden. Morgen komt de zon rond de middag tevoorschijn en is het zo'n 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Cerco non niet so, maar so che dat se tutto ciò che trovo io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 Io voglio dag. Ik ora che le mani mi portano dat ik daar niet meer Tegenover me aan tafel, je ogen rood van alle tranen. Een diep verdriet heeft je gegijzeld en wil je maar niet laten gaan. Je zegt ik willen tegenvechten. Ik moet zo snel als kan weer door, terwijl mijn Even stilstaat, ik hoop dat je me hoort We doen het stap voor stap Dag voor dag, één voor één Want elke stap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 Stap voor stap, dag voor dag.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 ¡Gracias! de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Syrië is de leider van terreurgroep IS gedood, heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie bekendgemaakt. Het gaat om Maher al agal een van de belangrijkste leiders van de terreurgroep wereldwijd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het CETA-handelsverdrag tussen de EU en Canada. Daarmee vervallen vrijwel alle handelstarieven die er nu zijn. Doel is meer export tussen de landen, meer economische groei en mogelijk meer banen. En over een half jaar kan ook in Kroatië met de euro worden betaald. De EU-ministers van Financiën zijn het daarover eens. Met de toetreding van Kroatië groeit de eurozone van 19 naar 20 landen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Ook morgen eerst bewolkt en kans op motregen. Later meer zon bij maximaal 29 graden. She always go harder, 'cause she keeping you on your toes, and she's perfectly focused. She's lost in the moment. Ooh, why ooh, why oh, yeah, ooh, why yeah. Are you feeling that fire? 'Cause the music is on the way. If you wanna be higher, wanna move till the break of day. Yeah, ooh why, yeah? Better go, better watch it. Oh, why oh, yeah. Just take a step.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 Just take a step, right step Give me that step by step, what you give me that step by step I c'est un beau roman, c'est une belle histoire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 Kijk ka, je En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. Oh. moment ademloos gesprek en misschien zie je ooit nog een de je she takes the world off my shoulders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 Ba wala dai dai emba de Zon Zee. en heel veel zomerhits, dit is ZFM FM Zanford. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare. Sono un italiano. Giù Italia, gli spaghetti al dente.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 Italiano vero con l'Italia che non si spaventa. con la crema da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 Lasciatemi cantare una canzone piano, piano. Lasciatemi cantare perché ne sono pieno, Sono un italiano, un een vero che ne sono quiero sono un italiano un italiano vero